Ga voor meer informatie naar hollandok.nl. Bestel nu kaarten op robecosomerconcerten.nl en win een overnachting in Hotel Okura Amsterdam. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is drie minuten over negen. Goedenavond. Ermen Wennemers, die is zo te gast zoals elke maandag. Hij heeft deze week geroeid met de Olympische Holland 8. Hoe dat is gegaan, dat hoor je dus zo. En rond kwart voor tien praat ik met NOS-verslaggever Michiel Breedveld... en onze eigen politieke man Siert van Lienden... over waarom heeft Wilders de stekker eruit getrokken... en hoe moet het nou verder met hem en met de PVV. En we duiken zo de geschiedenisboeken in met muziekkenner Jan van der Plas... over Nirvana-volman Kurt Cobain. Die is namelijk deze maand 18 jaar dood. En uh, Jan die heeft een, uh, ooit een curieuze ontmoeting met hem gehad. Zit er mee tijdens deze uitzending? Dat kan met hashtag BNN Today. En dan uh, kan je ons gelijk even volgen op twitter.com/slash BNN Today. Today's Topics. Luc schrikt het van het jingeltje? Ja. Ach, je doet dit ook al zes Ach, jaar. Ja, dat ja. komt, komt toch elke keer onverwacht. Goed, de Today's Topics op 5 op 5: een messen inleveractie. Vanaf 1 mei zijn alle stiletto's, vlindermessen en valmessen verboden in Nederland. En als je nou zo'n mesje hebt, dan kan je die deze week straffeloos inleveren. De minister komt de campagne lanceren. Dan moet het wel heel belangrijk zijn of lijken. Dat klopt, dat is het ook. Eh, wij zitten met een verouderde wetgeving op het gebied van eh, messen. Messen als wapen. En dan praten we inderdaad over uh, spannende messen. Nou, dit, is, uh... dit is een valmes de dus stiletto die recht van voren schiet. Ja, je hoort het, de verslaggever die kent zijn messen. En zo zijn er wel meer mensen die wel van een mesje houden op zijn tijd. Dat is ook echt een, uh, een kermisding. Een, kermisding een hè? Hele stille, het is een kermisding, maar daar vallen elk jaar weer slachtoffers mee. Ja, de politie hoopt dan ook dat de goede burger... die thuis nog wat steekwapens heeft liggen, ze gaat inleveren. Iedereen wordt nu een week in de gelegenheid gesteld... om zijn mes straffeloos in te komen leveren... zonder enige vorm van registratie. Uh, word je daarna gepakt met zo'n mes... Uh, dan levert dat een boete op van tenminste 350 euro. Tan Alleen dit geluid al ja, dat, nee, uh, ik het is me kapot. intimiderend. En we merken dat bij incidenten op straat er, men het heel mooi vindt... om een dergelijk mes voor handen te hebben. Gaan door naar nummer 4. Er staat het treinongeval van afgelopen zaterdag. Dat is waarschijnlijk veroorzaakt doordat de machinist van de stoptrein... een rood sein heeft genegeerd. Vanmorgen stond het al in de Volkskrant. Een redacteur van die krant zat in die trein toen het gebeurde. Het was raar, want je, ziet, je krijgt die klap en dan moet je even allemaal bijkomen. Het was ook vrij stil. In die stilte kwam, ging dat de deurtje open van die cabine. En kwam er een mevrouw uit. En eh, dat was de machinist. Dus de bestuurder van de trein. En die keek een beetje zo uh, om ons heen. En voor zich heen. En uh, die zei... Uh, echt die letterlijke woorden van ik vrees dat ik een rood sein heb gemist. Ja, en die vrees die lijkt ook wel waarheid. Zijn de, de verkeersminister Schultz die schrijft aan de Tweede Kamer dat het inderdaad het geval is. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid doet nu een groot onderzoek naar het ongeval. Bij de botsing raakten in totaal 117 mensen gewond. 42 van hen liepen ernstig letsel op. En gisteren overleed een vrouw van 68 aan haar verwondingen. Dan nummer 3, 2 en 1. Dat is de politiek. Dit weekend hitte de shit volledig de fan toen Geert Wilders het katshuis voor gezien hield. Eerlijk gezegd komt het toch wel heel onverwacht, want de belangen voor deze drie partijen om hier uit te komen, die waren enorm. Uh, verkiezingen op dit moment in een financieel-economische crisis, dat is heel slecht voor het land. Dus schoot politiek. Den Haag die zaterdagmiddag volledig in de stress. Uit alle hoeken en gaten kwam een fractievoorzitter tevoorschijn, Vaak in de meest afzichtelijke vrije tijdskleding. Dat was beslotverrekening weekend. En de eerste was toen al duidelijk hoe dan ook verkiezingen. Rutte en Verhagen geven de schuld aan Wilders. En Wilders die wil dan niet terugpitsen. Kortom, de wereld op zijn kop. Het is een chaos. Als je nu verkiezingen krijgt, ja, het landschap, politieke landschap... zal er niet minder verbrokkeld om worden. De stemmen zullen nog steeds over al die partijen... Verdeeld worden. Politiek gezien is het voor Mark Rutte echt een uh, zeer pijnlijke <coughs> nederlaag wat er nu gebeurt. Hij heeft dus <coughs> gefaald, <coughs> Lutzer. Die zondag werd gebruikt om te bezinnen en ook na te denken. En natuurlijk om op te draven in tv-programma's. Ik zal niet de enige zijn die, die uh, herinneringen heeft aan de LPF-periode... waarbij je ook een partij langzaam Volkruim? maar zeker in, in de problemen zag, uh, zag raken. Maar wat zat erachter dan, volgens u? Ja, waarschijnlijk is, is de verwarring nu zo groot geworden. Het is natuurlijk een moeilijke week geweest voor de PVV. Ik denk dat die hele optelsom tot verwarring heeft gezorgd in die partij. En dat daarom opeens na al die weken onderhandelen en, en instemmen met maatregelen opeens... Een, een, ja, een hele rare afslag wordt genomen. De VVD speelt dus de LPF-kaart. CDA kiest voor de mens ergje niet troef. Ja, het, het is een beetje alsof je met iemand mens een zergje niet speelt... en aan het eind dat iemand dreigt te verliezen... gooit het hele bord om. Maar weet je, politiek is niet... ik ga naar mijn kiezers toer vertellen wat ik vind... Politiek is ook na verkiezingen naar je kiezer toe gaan en zeggen wat nodig is. Ik hoorde hem gisteren zeggen, het is tijd dat de kiezer spreekt. Nou jongen, het was tijd dat we de, crisis, de, de kiezer spreekt, dat we de crisis gingen oplossen. Ja, een ingewikkelde potpourri aan crisis en kiezer en weet ik voor wat... wilde ze dit weekend op zijn officiële statement na weinig van ze liet horen. Dus uiteindelijk eh, is het hele pakket voor ons, samen met die koopkrachtplaatjes, vooral voor de AOW'ers in Nederland, ja, onder dwang van die 3%-eis eh, van de bureaucraten uit Brussel voor ons reden om te zeggen, we doen het niet. Daar komen we aan bij vandaag. na topoverleg op meerdere vlakken... ministerraad, fractievoorzittersoverleg... ging Mark Rutte naar de koningin. Vlak voor twee uur ging hij hier naar binnen... om op bezoek te gaan bij koningin Beatrix... en om te vertellen wat er dit weekend allemaal is gebeurd. En natuurlijk ook om het ontslag aan te bieden van zijn ministersploeg... Ja, hij is dus ruim een uur nu binnen. En wij staan allemaal hier te wachten op het moment dat premier Rutte naar buiten komt. Enig idee hoe lang dat nog gaat duren? geen idee. Nee, uiteindelijk duurde het iets van twee uur. En toen Rutte weer naar buiten kwam was het kabinet officieel gevallen. Hij had het ontslag van zijn kabinet aangeboden aan de koningin. Nou ja, ze kan daar uh, verschillende dingen mee doen. Ze kan het natuurlijk in beraad uh, nemen en houden. Want, en dan bijvoorbeeld het kamerdebat van uh, morgen afwachten. De kamer wil dat de koningin minder in de melk te brokkelen krijgt als het om uh, de echte politiek gaat. En uh, ja, dat zou dus uh, heel goed kunnen dat, uh, dat zij uh, het in beraad houdt tot morgen. Tot morgen. Ja, ga ik nog even door. Um, want daar zitten we dan, he, zonder kabinet, zonder geld. Ja ja. ja, ja. Ja, het is er vandaag. Ja, ja het is, uh, nou ja, ik denk dat iedereen hetzelfde had. Uh, je schrik je toch wild op een zaterdagmiddag. Uh, je, je zet de televisie aan, dan krijg je die persconferentie. Waar uh, Mark Rutte en uh, Maxime Verhagen toch redelijk aangeslagen staan te vertellen. Omdat ze natuurlijk bijna in het zicht van de haven gewoon gestrand zijn. Oh, god, als je het zo zegt, echt. Ik, sorry, het was allemaal een beetje te veel. Zo... Ik... Los van alle problemen, hè, de crisis. Dat was toch Mark, en mijn Mark. Urenlang konden we dan kletsen tot in de late uurtjes borrelen, drinken in uh, café de Ralle Aap. Op de persconferentie hebben we gelachen en echt alles met elkaar besproken. En dat is dan nu in één klap voorbij. Ik vind het een enorme eer uh, dat ik dit uh, mag gaan doen. Natuurlijk. Het is een hele lastige, uh, wie die klus ook moet gaan klaren. Het is een hele lastige, maar ik blijf erbij dat volgens mij voor Nederland het beste kabinet blijft. Een kabinet met mijn partij erin. En dat zou betekenen een, een, een CDA, VVD, PVV-kabinet. En het mogen duidelijk zijn dat ik buitengewoon blij ben... dat de fractie in totaliteit heeft besloten... dat alle 21 leden steun zullen geven aan de uitvoering van het regeer. Ja, dat is normaal, man. Over het kashuis doen we. Geen meer. In het Katshuis doen we geen mededeling. We doen geen mededeling over de gesprekken. Over de gesprekken in het Katshuis doe ik verder geen mededeling. Ik heb niet heel veel varianten op dat antwoord. Nou, die vraag raakt direct aan de gesprekken die plaatsvinden in het Katshuis. En dat doen we geen mededeling. Nou, dat is een vraag die natuurlijk raakt aan de gesprekken die we voeren in het Katshuis. De inzet van verschillende partijen. Dat raakt aan de onderhandelingen in het Katshuis. doen geen mededeling. Vandaag moet ik u meedelen dat het de drie partijen die de politieke samenwerking zijn aangegaan uiteindelijk niet is gelukt om tot gemeenschappelijke antwoorden te komen. Maar ik kan er dus ook geen meendelingen over. Voorlopig einde dus voor het kabinet voor Mark Rutte. We gaan voorlopig even naar onze eenmalige politieke rubriek. Jansen, welkom. 18 maanden en 9 dagen heeft de coalitie het uitgehouden. En hoe gaan we nu verder? Ja, we gaan naar de verkiezingen. En de vraag is dan nog even: wanneer? Er ligt ons een enorme opgave te wachten. Dat kan ik je wel vertellen. Ja. Ja. Hoe heeft het kunnen gebeuren? Nou, de, de geruchten gaan nu dus dat Geert Wilders jaloers is geworden op Mark Rutte. Omdat die wel in de Donald Duck stond. En Geert Wilders stond ook <lacht> al eens een keertje in de Donald Duck. Alleen niet in een groot avontuur. En ja, ah, dat gaat toch een beetje knagen. Ja. Er nee. nou, zijn er een aantal maatregelen. Daar was al over gesproken: over het, de ouderenzorg, de, de publieke omroep, hervormen, de arbeidsmarkt. Maar wat, wat gaat er Daarmee gebeuren, noem maar een paar concrete voorbeelden. Nou kijk, dat de bezuinigingen op het publieke onderzoek niet doorgaan, dat is natuurlijk gewoon goed nieuws. Zo'n zo grof schandaal dat daar gewoon niet meer geld naartoe gaat. Ik bedoel, er zijn zoveel posten waar je op kan bezuinigen. We moeten onszelf echt eens afvragen of we wel echt willen dat onze bejaarden elke week gewassen worden. <lacht> onderwijs, onderwijs, hebben we daar wel wat aan als we eigenlijk toch alles via internet kunnen opzoeken? Simpele oplossingen. Overigens, ook een bezuinigingsmaatregel. De dierenpolitie lijkt dus nu niet door te gaan. Door het wegvallen van de gedoogsteun lijkt dit PVV-paradepaardje de nek om te worden gedraaid. Ja, letterlijk. Nou. Nee, nee, niet letterlijk natuurlijk. Want het is niet zo dat als die getrainde agenten ineens de nek om gaan draaien. Nee, figuurlijk gaat het gewoon niet door. Ja. Ja. Oké, okay, dankjewel Paul. Jij moet snel terug naar Den Haag. Ja, klopt. Yo. Oh, Luc, jij en Mark. Ja, verschrikkelijk. Ik ga je echt enorm missen. Ja, voorlopig is hij er nogal eventjes. Oh, de, machine, de vrijdag maar, vooral. Ja, het is verschrikkelijk. Ik weet het niet, hoor. Jij vriendje Mark. Ja. Ja. Ja. Was je in shock zaterdag? Ik, ik zat te bibber op de bank <laughs> ja, ja natuurlijk ben... nee ja nee ja. ik heb, want ik had hem vrijdag nog gesproken ja Mark en ja, ja en hm. toen ging alles nog goed met hem natuurlijk en Als je ook uh, niet heeft gebeld of zo nee Lachelijk. ik heel spreek hem vrijdag alweer. weer ja van harte hoor je praten denk uh, ik. goed heel goed leuk dankjewel. Joe. Zoals iedere dag in BNN Today duiken we de geschiedenisboeken in naar aanleiding van het actuele nieuws. Zanger van Nirvana, Kurt Cobain, die is deze maand 18 jaar dood. En er is nieuw materiaal opgedoken. Muziekjournalist Jan van der Plas. Jan, goedenavond. Goedenavond. Wat is er opgedoken? Ja, een, een duet tussen hem en Cordy Love. Uh, het heet Stinking of You. Het is verder niet om aan te horen, maar de titel is wel grappig. En we gaan hem toch even laten horen. Ja, het lijkt me heel duidelijk, Jan, dat dit, uh, heel goed dat dit niet is uitgebracht. Dat, hoor. Nee, ik, ik kan me niet voorstellen dat dit, uh, drie, stel je een album voor, drie kwartier lang zo. Nee, nee, dat is, dit is Co Courtney Love, hè, zijn, nou ja, en hij, alle twee natuurlijk, alle twee is waar aan de doop. Dat hoor je ook wel. Ja. Ja, ja dit, maar, dit, maar waar, waar is dit van? Uh, de drumster van de band van Courtney Love, die heeft een, uh, een documentaire over haar eigen leven gemaakt... En die heeft blijkbaar vroeger allemaal filmpjes geschoten, terwijl ze op tour waren en terwijl ze met, met, uh, met Nirvana rondhingen. En uh, ja, daar, daar komt dit stukje uit. En uh, ja, je, je hoort Courtney en, en Kurt samen natuurlijk. Logisch dat het uh, niet is uitgebracht, lijkt me zo. Um, maar wat leuker is om even over te hebben is, uh, jij als muziekjournalist hebt hem bijna ooit geïnterviewd, Kurt Cobain. Ja, ik, ik, ik, heb, ik heb iets van vijf minuten met, met hem gesproken. Uh, we hadden een interview geprent staan. Je moet je voorstellen, uh, Nevermind was nog niet uit. Ze speelde in Paradiso uh, mm -hmm. die, die avond. Het singeltje Smells Like Teen Spirit was net één, twee weken uit. Nirvana was wel de nieuwe hot thing. Maar ja, God, er zijn zo vaak nieuwe hot things. Dus, ja. dus ja, We hadden voor, uh, voor Music Maker, waar ik in de tijd voor werkte, hadden we een interview afgesproken. En ik doe al, dat doe ik altijd. Ik vraag naar wie is de songwriter in de band. En, en nou werd gezegd, nou, kort is wel de belangrijkste wat dat betreft. Dus uh, uh, ik had met hem een interview aangevraagd. En ik kwam met Paradiso aan en uh, ze deden net een soundcheck. En uh, na afloop kwam hij na, naar me toe. Hij zag werkelijk groen en geel. Ja. Hij was duidelijk was hij niet lekker. En uh, nou ja, er moest even iets geïmproviseerd worden met het interview. Want hij was duidelijk niet in staat om te praten. Maar ja, hij, hij verontschuldigde zich helemaal. En uh, hij ging uitgebreid, ging hij ook staan uitleggen dat hij uh, ontzettend last had van maagpijn. En dat had hij al een paar jaar. Hij had allemaal maagsferen in zijn maag zitten. dus ik of oh. twaalf. Ja, dat is niet een gewone maagsfeer, maar dat is dus echt een heel ernstige maagandoening. Ja. En chronisch. En hij, hij slikte ook een karrenvracht aan medicijnen. Hij moest zich ook aan een heel streng dieet houden. En hij vertelde dat, uh, ja, dat dieet houden, dat thuis ging dat allemaal wel. Maar op tournee, ja, goh, je, je, je moet je voorstellen, het was toen gewoon een klein beentje wat met een busje door Europa kroste. Ja. Dat is elke avond pizza eten of macaroni of dit of dat. Uh, ja, dat past natuurlijk allemaal helemaal niet in de dieet. Dus tegen de tijd dat ze in Amsterdam aankwamen, verging die echt van de pijn. En ja, s'avonds optreden, daar werd hij dan nog even voor opgelapt. Maar al het interviewafspraken, et cetera, dat, dat ging allemaal niet. Hij heeft later die avond heeft hij nog heel even ook met Bellen Groot van Oor gesproken. Maar ja, daar kwam toen ook weinig zinnigs meer uit. En eigenlijk daarna is het met hem ook van kwaad tot ergens gegaan. Nee, en al die heroïne hielp natuurlijk ook niet heel erg. Nee, nou ja, daar, daar, daar schijnt hij die maand mee begonnen te zijn. Als ik alle biografieën mag, mag geloven. Die maand nadat hij, net nadat hij jou had ontmoet toen? Ja, of, de, of de, ja, de maand daarvoor of de maand daarna. Ja. In, in die periode schijnt hij daarmee begonnen te zijn. En het, ja, dat verdoofde. Uh, dus ja, dat, ja. Uh, ik, daar heeft hij zijn heil in gezocht. En hebben we het inde... over 91 of zo? Zoiets? Uh, september 91. Ja. En jij hebt hem toch maar mooi vijf minuten gesproken. Precies. Met z'n weer. Jan van der Plas, dank je wel. Heel graag gedaan. Hoi. Dario 1, The Today. De man die zeker nooit aan heroïne heeft gezeten. Ik vermoed dat jij nog zelfs nooit gebloot hebt, denk ik, Erben, of niet? Ik heb nog nooit gebloot in nee. de mijn. Nee. Echt niet. Oh, en, je, en ook niet gedronken? hè? Nou, dat, dat wil ik nou niet <laughs> helemaal zeggen. Maar het mag niet, je mag niet blauw als sporten, want dan word je, je namelijk. Ja, maar je, dan kun je er, positief gevonden worden je mag je op nu, doping. Dat is waar. Maar je mag je nu helemaal kapot. Ja, uh, dat dat zou, zou kunnen. Maar ik heb er nu op dit moment niet de behoefte voor. <laughs> op dit moment niet. Ik nee, hoor, ik nee, hoor nee, wat je zegt. Nee. Wat eerst kan er komen, maar ik denk het niet. <laughs> maar straks, als we in Londen zijn. He? Dan gaan we helemaal los. Met de Olympische Spelen. Maar dan moeten we wel een aantal redenen hebben om los te gaan. Dan moeten we wel heel veel gouden medailles halen. Ja, nou ja. En daar, daartoe ben jij bij onze sporters. Om te kijken hoe dat ja. gaat met hun vorderingen. Zometeen ja. uh, jouw reportage met de Holland 8. En dat, dat zijn uh, wat kerels, hè? Dat zijn inderdaad uh, drukke mannetjes. Ik dacht dat ik normaal ook altijd, altijd, altijd leading was. Maar ik werd volledig overrompeld door, uh, door acht uh, enorme grote mannen. Uh, maar wel hele bijzondere kerels. Die hoor je zo. Tot zo, Erwin. Want eerst, ietsje later dan je voor ons gewend bent, de dag van Joris Kreugel. Premier Rutte biedt zijn ontslag aan en dan komen er natuurlijk weer verkiezingen met nieuwe kanshebbers. En zo ook in Brabant, want we zijn hem natuurlijk niet vergeten, de nar uit het zuiden, Johan Flemmix. In 2002 waagde hij ook al een poging met zijn partij van de toekomst. En hij wilde destijds de minister van Feest worden. Ik zit normaal niet aan deze computer. Partij van de Toekomst. verkiezingsspot. Spotje, ja, dit is hij. Ja. Dames en heren, mijn naam is Johan Flemings. Ik ben de lijsttrekker van lijst 10, de Partij van de Toekomst. Normaal gesproken is politiek een hele serieuze zaak. En wij hier van de Partij van de Toekomst willen graag de minister van Feest. Voorzitter, mag ik 150 weer? Minister van de Feest, minister van de. Vlijks. Ja, het was uh, 2002, de Feestpartij. Uiteindelijk hebben we ongelooflijk veel reacties gekregen uit het land. Mental Theo uh, was de nummer 2. Maar daar ga je het nu op dit moment niet mee halen. Je moet nu ook echt heel serieus aan de bak. Dat was daarom. toen destijds jullie belangrijkste punt? Ja, we hadden gewoon de af voor studenten de hele week... Eh, dat ze de hele week met de trein konden reizen oh, en, en in de weekenden. We hadden natuurlijk een beetje onzinnige punten in, in, in, in, die, in ons partijprogramma... als borst in de ziekenfonds. Daar moet je natuurlijk nu even niet mee aankomen. Hoe kunnen we jou best omschrijven eigenlijk? Want wat ben je? Het probleem is, dat weet ik zelf eigenlijk nog niet. Ik, ik in ieder geval, Hoe oud ben je? Ik ben 53. Maar moet je ik, toch zo langzaam dan wel weten? Hè? Normaal moet je dan wel weten wat je, wat je eigenlijk bent. Ik heb alles in mijn leven al geprobeerd, van, van uh, zingen tot, tot, tot acteren. Als je een ambitie hebt om iets te bereiken en je wil het echt graag, dan lukt het ook. En wat ik nu wil, is gewoon dat land op een of andere manier gaan helpen. Wat dacht je zaterdag toen je het hoorde? Dat Wilders weg was gelopen uit het katshuisoverleg. Ook weer een kans voor jou? Ja, ik had liever die kans niet gehad, maar we hebben natuurlijk meteen bestuursvergadering gehad. En ja, ik had het liever gehad dat ze door hadden gezet en dat we over 2,5 jaar goed voorbereid mee konden doen. Maar ja, nu wordt het een stuk eerder. Wie is je goudhaantje? Dat ben je natuurlijk zelf, maar wie nog meer? Nou, nee, het hoeft niet per se dat ik uiteindelijk lijsttrekker ga worden. Het belangrijkste is dat we met onze partij iets goeds neerzetten. Bedoel je dan iets goeds neerzetten? Wat wil je? Ja, wij komen met heel veel ondernemers, ook studenten, die, die gewoon met z'n allen de schouders ons zetten, met. Nieuwe ideeën aankomen. Iets concreets. Nee, maar... Hoe gaan we de crisis aanpakken? Natuurlijk nee, hebben we erover nagedacht. Maar we gaan nu beginnen met een bepaalde strategie neer te zetten. Je praat al als een politicus. Geef eens even een concreet voorbeeld. Kijk, we komen niet met uh, dat je zegt: goh, goh, we, we gaan het land even redden. We gaan proberen om te helpen met waar het nodig is. Daar zijn we. En daar draait het juist om. Je moet gewoon met z'n allen iets maken. En wat ik nu ga hopen, kan ik niet onderbouwen. En ik wil het eerst onderbouwen. Premier Flemings? Die gaat er nooit komen. Omdat om dat, dat, dat land hebben niet op zit te wachten. Maar een premier, daar zit er nooit in. Maar daar heb ik gewoon de capaciteit niet voor. Waarom niet? Omdat de premier nog iets meer moet weten. En, ja, uh, jij weet te weinig. Nee, ik weet best wel veel. Maar ik heb uh, daar te weinig voor gestudeerd. Ja, mensen zoals jij zitten daar al niet te veel van in Den Haag. Dan uh, eventueel ja, die niet genoeg weten eigenlijk om het land te kunnen besturen. En, ik, ik weet best wel heel veel. Maar het is natuurlijk een verschil om met de politiek mee te, mee te lopen... of als premier. Nee, wel een goede zelfreflectie. Ja, maar dat moet je ook hebben. En zeker in die politiek. En Ik krijg nu ook een bak stront over me heen waar je gewoon niet goed van wordt. Maar ook daar moet je een beetje tegen kunnen. Maar word je ook niet als een soort... Een nar of een joker gezien? Tuurlijk, maar dat is ook wel begrijpelijk met de dingen die ik in het verleden gedaan heb. Maar maak het uit, maar ik probeer wel eens goed te doen. Hoeveel zetels ga je halen? Één zetel. Toch mooi, hè? Dit soort figuren zoals Johan Flemmings. Ze geven kleur, maar ik denk niet dat hij met zijn partij de crisis gaat bezweren. Misschien met een heel klein beetje twijfel, maar hoogstwaarschijnlijk gaat mijn stem niet naar de partij van de toekomst. Maar Johan, die wens ik wel heel veel succes. de sport. En dan hoor je altijd dit jingletje en dan weet je dat Erben Wendemars is. Erben, goede ja, goedenavond. goedenavond Willemijn. Was jij ook een beetje geschrokken zaterdag, van het nieuws? Um, ja, natuurlijk ben ik geschrokken van, van, van, van het nieuws. En ik maak ook met name de reacties allemaal. Zijn, uh, ja, het is dus niet, niet leuk, maar uh, nee, nee. het is niet anders, het zijn zo. Nou ja, wel verkiezingen, kunnen we dan weer ja. naar kijken toch? Ja, wat ik dan niet, niet begrijp, die komen dan waarschijnlijk dan na de zomer pas. Ja. Ja, denk, uh, is er, ja. Nu is het land is echt, er moet geregeerd worden en er moet heel snel besluiten genomen worden. En dan denk je van hè, over een maandje even organiseren, snel die verkiezingen, dan kunnen we weer door. Ja, waarom maar dat, waarom dat, moet dat, het nu zo, zo, zo, zo lang dat ligt allemaal, duren? Dat is allemaal moeilijk, want als je nu nog wil inschrijven, zoals bijvoorbeeld Hero Bringman, dan uh, zou uh, hij alleen maar onder een nummer kunnen meedoen. En ja. niet, on, niet onder zijn eigen naam, want dat, dat kan niet meer, geloof ik, vanwege de Waarom opzijlen. kan Willemijn, Willemijn, aan ja, het 2012. Belachelijke regeltjes. Ja, de kiesraad zegt, Nood geloof ik, 5 uh, um, uh, september en eerder kan het niet. Dus, okay. nou ja. Nou, het is niet anders. Het is niet anders, Erpen. Nee, laten we nee. het over sport hebben. Ja, inderdaad. Um, we gaan, dat lijkt me verstandig. Ja, het lijkt me ook heel verstandig. Zometeen ga jij roeien met de Olympische acht, Tenminste, ja. dat ga je laten horen hier. Maar ja. eerst natuurlijk even over uh, het afgelopen sportweekend. Want jij wil het toch nog even hebben over Luik en luik. We, ja. we deden het niet zo heel goed, hè? Ja, we doen gewoon het hele voorseizoen eigenlijk al gewoon niet mee. En dat is best wel dramatisch. Als je een grote Rabobank bank, bank, bank, bank ploeg, uh, mollen moeten we weer tevreden over zijn, want hij is zesde geworden. En dan denk ik: zesde. Wat is dat nou? Dat zit niet in jouw systeem. Nee, dat, worden, dat zit ik. gewoon echt niet in mijn systeem. Ik denk, er, er, er mist gewoon een bepaald heftige halter bij, bij, bij de Rabobank. Ja? Ze zijn gewoon allemaal goed voorbereid. Het zijn allemaal keurige, aardige, aardige jongens uh, uh, die hard kunnen trainen. Uh, maar op een gegeven moment moet er gewoon iemand met een vuist op tafel slaan en zeggen... en nu gaan we gewoon winnen. Ik weet niet hoe, ik, ik denk dat het namelijk een groot probleem is. Ik heb wel één lichtpuntje... Mm. En dat is natuurlijk onze Theo Bos. Ik ken zijn broer heel goed en ik ken Theo zelf ook, ook, ook heel goed. Die tenminste een, een, een, een etappe in, in Turkije. Dus dat is nog een klein, een klein positief iets. Maar ja, ik denk dat Theo gewoon net niet groot genoeg is om goed genoeg is om echt in die grote wedstrijden, wedstrijden te gaan winnen. Dus ik denk niet dat we het van Theo moeten hebben, maar van de Lars Boom, uh, uh, Robert Geesink. Ja. Maar ze moeten gewoon ergens een keertje gaan winnen. Moet jij niet een keer met de zweep erover dan? Als ik jou zo hoor. Nou ja, goed, ik, ik, ik kan niet het hele land leiden hoor. Dat, dat, uh, <laughs> dat, dat, dat wordt te veel. Maar nee, ik, denk dat... Dat ze, ik denk wel dat ze zijn goed voorbereid. Maar, um, het ontbreekt uh, eigenlijk niet killer ik, de spirit. Wat, nee, wat, wat ik heel vaak hoor, is van ja, we trainen zo goed en we zijn zo goed bezig en, de, en hm. alles is zo, is zo goed georganiseerd. Maar in mijn optiek is dat een basisvoorwaarde om überhaupt te kunnen presteren. Dus die basisvoorwaarden die moet gewoon goed zijn. En nu moet je kijken van hoe ga ik winnen? Want daar gaat het om. Goed, winnen. Winnen, dat, dat moeten onze Olympische sporters ook. Ja. En uh, elke maand train jij mee hè, met uh, een van de sporters. of tenminste met een groepje. Ik zal ja. even een opzomming doen. Waar ben je al geweest? Bij de Zijlsters Lisa Westerhoff en Lopke Berkhout. Bij Judoka Henk ja. Grohl. Bij de beachvolleybaldames Marleen van Iersel. <coughs> pardon, ja. en Sanne Keijzer. Schermer Bas Verwijlen was je. Tienkamper ja. Elkos en Nicolaas. En springster Rea Lenders. Ja, en weet je wat leuk is? Nou. Ik, ik ga ze natuurlijk allemaal een klein beetje volgen. Hè. Ja. Dus het is, het is vandaag in de krant. Uh, Lisa en Lopke doen het echt hartstikke goed ja, er, ergens in Frankrijk. En dan, maar, en dan leef je ook meteen mee, mee, mee met Henk Grol. Want Henk Grol, ik heb het al gezegd in die reportage. Van Henk, wees toch gewoon zuinig op jezelf. En jawel hoor, hij is geblesseerd. Hij kan niet meedoen aan het EK. Ja. Ik ga hem morgen even bellen, want dat kan natuurlijk niet. Goed, nou al die mensen die heb je allemaal gesproken. Ja. En daar heb je mee getraind en dat klonk ja, zo. zo. Gooi je kom maar overboord En dan ga je je been ja. op de rand zetten. Ja, daar ga ik hoor. dan gaan we. En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 Nu is het tijd voor de salto. En twee, daar gaat je. Huh. Whoa. Whoa, Don't try this at home. <laughs> Levensgevaarlijk. Dat was het trampolinespringen springen. dit keer ja. ben je gaan roeien. Ja, inderdaad. En dat was moeilijk. Ja, er was zeker wat. Want het is natuurlijk wel. Hey, het roeien. Dat is voor mij echt. Uh, uh, daar kijk ik echt naar uit. Tijdens tij, tij, tij, tij, tij de Olympische Spelen. En ik heb gewoon dus voorrecht gehad. dat ik gewoon echt in de Holland 8. Ik heb gewoon in de Holland 8 mogen -mo -mo zitten, Willemijn. En dus de, is, die hebben toch wat 96 goud. Ja, 2004 zilver. Ja, ja, maar ja. Het, gaat, het gaat natuurlijk wel steeds minder. En ik heb het gevoel dat er nu weer een kenteling komt. Van, van, uh, dat, dat, ze, dat ze nu weer echt op die Holland 8 gaan kiezen. Want de Holland 8 is natuurlijk ons. Ons nummer, hè? daar zijn wij van. Er is een aantal jaren, hebben ze echt weer allerlei individuele nummers. En allemaal onderlinge. Veters uh, geweest, maar nu hebben ze weer gekozen. We kiezen weer echt de sterkste mannen, de sterkste mannen uit heel Nederland. Maar onder toch die Allemaal. hele grote kale gast, die is een keer geweest en in de wekkende ja, die al wat ouder is. Diederik Simon. Nou, dat is een beer. En het is ook een bijzondere kerel inderdaad. Nou, we gaan naar nou ze luisteren. Jij moest voor die reportage heel vroeg op. Vocht om zes uur zat ik al in de auto om hier uh, volgens op tijd te kunnen zijn om te kunnen roeien met de Holland 8. ja de Holland 8. Die jongens hebben net de boot al in het water gelegd. Hij ligt er al helemaal klaar. Het is prachtig weer. En ik denk eigenlijk dat ik dit wel kan. Dat denk ik niet. Dat denk ik wel. Nee. Dat, denk ik wel. Nee. Ja. dat is toch gewoon roeien? Kom op zeg. Ik heb trouwens ook een roeiboot. Ja, ja, zo omlaatboot. Jaar... <laughs> dat denk je, hè? Het is ja. de meest natuurlijke beweging die er is. Maar als je een eerste jaar ziet bewegen, ja. dan vraag je toch af of, of het een natuurlijke beweging is. Kun je eens binnen oefenen? Dat is makkelijk, hè? Droog roeien? Ja. Diederik, Diederik, Diederik wil, ik wil gewoon het water op.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 We in het boot. Wow, dat is al spannend, hè? Oh, schoenjes, schoen schoen staan er al in. Ah, oh, lekker jongens. Weet je wie in normaal moet zitten met die heeft grote voeten? Oh, oh, Simon. oh, Simon. oh wow. die heeft de kleinste. voeten. <laughs> <laughs> nou, allemaal. jongens, uh, misschien even schoenen meenemen voor iedereen van landen. Zo hebben we er drie, hè? Voor de... oh. dan gaat die boot naar de reparatie. In. Mag ik mijn schoenen? Goede genade, wat een arm heb jij, zeg. Ja, goed, hè? Ja, lekker, lekker. Ja, jij jij hebt nog benen, ik heb wel armen, ja. Ook, ja, een armen. Roeier gebruik je alles, hè. Ben je er klaar voor, hebben? Ja, Oké, okay, dan beginnen we met dat de helft de boot recht houdt... en dat wij gewoon makkelijk kunnen roeien. Je ja. moet je niet willen trekken, alleen maar willen duwen met je moet je niet aan je armen trekken. Nou, nu wordt het zo meteen echt lachen. We hebben nu nog twee die de boot recht houden. En dan zul je merken wat voor wankel kring het eigenlijk okay, is. Nee, Ik laat jou de eerste lekker uithalen. We hebben met de sluiters, zes? Nee man, gewoon met z'n achter. Oké, okay, gewoon met z'n achter. Right, laat klaar. Nu moet hij. Nee, we kunnen iets verder op. Gaat goed. Kom maar omhoog. Yo. <laughs> en <Echt> gelukt. Wow. <laughs> oh. Hey, ik wil niet veel zeggen, maar ik vond het best goed gaan. Ik ook. Mijn god, zeg. Wat is dit gaaf, zeg? Was wat? Ja. Het echt heel vet. Maar ging het ook hard? Ja, Ja? ging Ja? Ja, dat ging wel redelijk door. Op een gegeven moment ik raakte ik de tel kwijt.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 Dan kan, kan, kan het hele jaar niet meer, niet meer, niet meer stuk. Dus mijn dag is nu al geweldig. Ja, Erben, zijn ze terug, ja. denk je? Wat zeg je? Zijn ze terug? Ik bedoel, ze waren ze, Het ging ja. wat minder, maar. Ja, ze zijn wel terug. Ze, zijn, ze weten niet hoe, hoe goed ze zijn. Ze zijn zo ongelooflijk sterk. En ze trainen zo vreselijk hard. Ik heb daarna nog even met mensen doorgepraat. En er is er maar één gevaar in dat ze gewoon te hard gaan trainen. Dat ze niet op tijd gewoon rust, rust nemen. Dat ze er echt van die spelen gaan, gaan, gaan genieten. Maar ze hebben, de potentie is er. Ze zijn allemaal 1 meter 95 of 2 meter lange benen. Lange, lange... lange enorm sterk. Nou, dit, dit team kan het. Ja, aan de fysieke mogelijkheden van, van, van dit team zal het in ieder geval niet liggen. En aan jouw enthousiasme in ieder geval ook niet. Dus je gaat nee. nog veel meer sporten doen, dat hoor je binnenkort hier. En uh, wil je het ja. filmpje zien, liever luisteraar met Erben. En dat is, ja, dat is leuk. We zien hem ook heel hard fietsen. Uh, Facebook.nl slash BNN Today. We twitteren hem nu ook eventjes op dit moment. Dus uh, als je ons volgt, BNN Today, dan zie je hem. Erben, dankjewel. Tot volgende week. Tot volgende week, in de main. Radio 1. Het NOS Journaal. De Tweede Kamer is verdeeld over het beste moment om verkiezingen te houden. Een krappe meerderheid denkt aan 27 juni, maar andere partijen vinden dat te kort dag. Kamerlid Herop Brinkman zegt dat zo'n vroege datum een schande zou zijn. Hij zou dan niet met een partijnaam kunnen meedoen aan de verkiezingen, alleen met een lijstnummer.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 Bij een explosie in een melkfabriek in Noorwegen is zeker één dode gevallen. Drie medewerkers raakten gewond, vijf mensen worden nog vermist. De ontploffing was in Frederikstad. Volgens de Noorse politie gebeurde dat bij onderhoudswerk aan een grote gastank. En in Saoedi-Arabië zit een man al twaalf jaar in de gevangenis omdat zijn vader niet wil dat hij wordt vrijgelaten. De man werd in 1997 tot drie jaar cel en 200 zweepslagen veroordeeld omdat hij zijn stiefmoeder had mishandeld. Die straf zit er al lang op, maar zijn vader vroeg de rechter om de straf te verlengen en op grond van de sharia ging de rechter daarmee akkoord. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1 BNN Today. Willemijn Veenhoven. Anders Breivik, die vindt dat hij het slachtoffer is van racisme. Dat zegt de Noorse massamoordenaar vandaag op de zesde dag van het proces tegen hem. Luc Mulder, die is journalist in Oslo, en die zat vandaag weer in de rechtszaal. Luc, goedenavond. Goedenavond. Ja, hij vindt dat hij slachtoffer is van racisme, want. Ja, hij vindt van die slachtoffer is van racisme. Omdat hij vindt dat als hij in uh, Jihadi was geweest en een grote baard had gehad, dat hij dan anders uh, behandeld zou worden. Hij is, hij is ervan overtuigd dat hij dan niet allerlei psychiatrische rapporten over hem hadden om moeten opstellen. En dat hij um, veel serieuzer genomen zou worden. Ja, want dan had iedereen meteen gesnapt dat is een extremist. En bij hem moet hij het eerst maar bewijzen eigenlijk. Ja, precies. Ja. Um, het was een, een, een, weer een heftige dag, hè? Je hebt erover getwitterd. Het zijn echt, nou ja, ik word er vaak een beetje misselijk van als ik jouw Twitter volg. Dat uh, mm -hmm. is heel ontluisterend, heel, uh, heel heftig. Um, een van de dingen die hij vandaag heeft gedaan... is, is zijn excuses aangeboden, maar, maar voor twee slachtoffers. Ja, hij heeft vandaag voor twee slachtoffers zijn excuses aangeboden. Hij um heeft een bepaalde, bepaalde manier van bepalen van wie die wel mag vermoorden en wie die niet mag vermoorden. En uh, mensen die bij de regering zitten of lid zijn van de, uh, de sociaal-democratische partij hier, ja. die vindt hij dat hij mag vermoorden. En um, bij de bomexplosie is uh, één iemand omgekomen, een toevallige voorbijganger, um, en die had niks met die partij te maken <coughs> en niks met de regering te maken, kwam hij achter. Dus daar heeft hij zijn excuus voor aangeboden. En er is één jongen ook zwaar gewond geraakt. Um, en daar heeft hij ook, die heeft hij bij naam genoemd allebei... en daar heeft ja. hij zijn oprechte excuses voor aangeboden. Nou zeggen sommige advocaten van ja, we willen ook excuses voor anderen... want er zijn nog wel meer slachtoffers die niks met de politiek te maken hebben. Maar daar wil hij niks van weten. Daar wil hij niks van weten, nee. Hij, uh, hij zegt uh, eigenlijk van ik wil een uh, volledige uh, background check van al deze mensen hebben... voordat ik uh, mijn excuses aan kan bieden, want wie weet zijn ze wel betrokken... bij een een van de organisatie waar ik uh, tegen vecht. Ja, het is, het is te bizar voor dit, hè? Het is een soort omgekeerde wereld. Ja, het en is ijskoud. Ja, en dan heeft hij ook nog gezegd van... Um, um, ja, ik, ik zocht jongeren uit op hun uiterlijke, toch? Als, als ze een rechtsuiterlijk hadden, dan liet ik ze leven. Ja, hij heeft in ieder geval over één jongen gezegd uh, dat hij zei van ja, die jongen die zag er zo uit als ik, dat, uh, die, die, die, die, kon ik niet, die kon ik niet omleggen of executeren zoals hij dat uh, ja. zo vrolijk noemt de hele tijd. Um, ja, daar heeft hij, heeft hij onbe onbewust zegt hij dat hij daar toch wel heel erg op afgegaan is. En uh, wat heeft hij nog meer voor opmerkelijke dingen verteld vandaag in de rechtszaal? Nou, hij heeft onder andere heel erg uh, uitgebreid verteld over twee kinderen die op het eiland waren. Dat was een jongetje van acht en een jongetje van negen. Ja. Um, en dat jongetje van negen dat was een uh, wachter op het eiland en dat was de eerste dode. En dat jongetje heeft vijf, uh, heeft die, heeft vijf moorden voor zijn ogen gepleegd zien worden. En Breivik heeft toen gezegd van ja, die kan ik niet vermoorden. Die heeft toen tegen dat jongetje gezegd, zegt hij nu, um, het komt allemaal goed hoor jongen, maak je geen zorgen. Ja. Uh, ja, hij heeft natuurlijk wel meer jongeren vermoord onder de 18 ook. Ja, hij heeft, uh, hij, 40% van zijn slachtoffers zijn onder de 18. En hij zegt eigenlijk dat het niet de bedoeling is om uh, kinderen te vermoorden. Maar, uh, maar hij was ervan overtuigd uh, dat, er, uh, dat er niet zoveel kinderen op het eiland waren. Ja. Maar dat bleek toch uh, anders. Ja, dus dat hij zei geloof ik, van, op je veertiende ben je al wel volwassen. Ja, vanaf je veertiende ben je al wel volwassen. Ja, dat vond, hij, dat vond hij. Ik ben geen kindermoordenaar, want ik heb uh, niemand onder de veertiende vermoord. Um, ja, dat zijn de bizarre, bizarre redeneringen van oh ja. andere bedrijven. Krijg jij er al een beetje genoeg van, Luc? Ik, is... ja. ik, ik moet eerlijk zeggen, zo zo, het gaat niet in de koude kleren zitten zulke dagen. Nou met, ja. de, met die keiharde opmerkingen en uh, die ijskoude houding erbij de hele dag. Is het dus dat, niet uh, dat je er door afgestomd raakt? Nou, dat, dat hoop ik niet in ieder geval. Nee. In ieder geval, ik zal het even noemen, Ed-Luc J. Mulder aan elkaar op Twitter. Zeer de moeite waard om te volgen als je dit interessant vindt. Want het is heel gedetailleerd. Je vertaalt het ook meteen uit het Noors. En dan Bam beknuit ja. op Twitter. Ja, mooi. Nou, mooi. Heftig en indrukwekkend om te volgen, in ieder geval. Luc Mulder vanuit Oslo, dankjewel voor de update. Graag Nummer Fits and the Tantrums, dear Mr. President. BNM Today. Willemijn Veenhoven. Een hitmaker van een bestaand nummer. Daar werd mijn BNN-collega Edwin van Dalen anderhalf jaar geleden toe uitgedaagd. Toen hij nog werkte voor de metro. Waarom een hitmaker van een bestaand nummer? En is het een hit? Oordeel zelf. Ja, dit is, is een journalistiek project, zoals het bedacht. En het is ontstaan uit een grap op Twitter. Ik riep dat het heel makkelijk zou zijn om een hit te scoren met een oud nummer... wat je dan eigenlijk omvormt naar een hedendaagse versie in een dancejasje. Gebeurt heel veel. Gebeurde toen ook met Barbara Streisand van Duck Sauce. Ik zei op Twitter, dat kan ik ook. En het was een beetje een grapje. En de uh, redigeerde iemand van de platenmaatschappij ook een beetje in een grapje van... nou, ga maar doen dan. Maar dat werd al heel snel serieus en toen zijn we gaan bellen en uh, dachten we van we gaan het gewoon een keer proberen. Ik ga erover schrijven voor de krant waar ik voor werkte en we zien wel het schip We hebben een oproep geplaatst van nou we gaan dit doen en uh, we willen graag goede suggesties hebben voor nummers die wij kunnen omvormen. En uh, dit nummer, uh, Soul Dracula van uh, Hot Blood, die zat erbij. Ik heb een vriend ingeschakeld die kan produceren, die, die heeft mij geholpen. En we zaten samen die inzendingen door te spitten. En toen we deze hoorden, dachten we allebei meteen van ja, dit is hem. Waarom dit nummer zo goed is, is omdat uh, het heeft een, een catchy ja, lijntje. Het, is, het wordt gezongen, het is geen tekst, maar het is wel een, een melodielijntje eigenlijk. En dat is zo catchy dat het bij ons meteen blijft hangen. En we dachten, ja, als het bij ons blijft hangen, dan uh, zullen er vast meer mensen zijn die dat hebben. De rechten kwamen toen om de hoek kijken en uh, dat was eigenlijk uh, het grote probleem. Je moet de rechten gekleerd hebben, zoals dat heet, als je een, uh, een oud nummer gebruikt. Dat bleek heel lastig in dit geval. Er zijn twee dingen waar je rekening mee moet houden. En dat is het auteursrecht van degene die het ooit bedacht heeft. En uh, het naburig recht, dat betekent de fysieke opname van het nummer. En die eerste waren binnen drie maanden geregeld. En die tweede die is tot op heden nog steeds niet geregeld. De contracten die zijn onvindbaar. Die liggen ergens in Parijs, als het goed is. Maar het label waar we contact mee hebben gehad, daar in Frankrijk... die konden ze niet meer vinden. Edit. Of we het nou mogen uitbrengen, dat is een beetje schimmig. Wij nemen het risico toch. Als het originele label de contracten al niet kan vinden... dan zal het misschien lastig worden. En als ze toch aankloppen, we doen het voor een goed doel. Dus we hopen dat ze dan... Ja, ook met de hand over een hartstikke. Of het echt een hit gaat worden, dat, dat weet ik niet, durf ik ook niet te zeggen. Er zijn nog een heleboel factoren van afhankelijk waar ik helemaal geen invloed op heb. Ik verwacht vooral dat er een aantal mensen zullen zijn die het een dagje in hun hoofd hebben, en uh, dan ben ik eigenlijk al tevreden. Ja, dat goede doel, dat is de stichting Jail Guitar Doors. Dat is een muziekprogramma voor gedetineerden in Engeland. BNN Today, Willemijn Veenhoven. De rook in het katshuis is opgetrokken. Rutte die is bij de koningin geweest. Je hebt het gezien vandaag voor het ontslag van het kabinet. Morgen dan praat de Tweede Kamer over nieuwe verkiezingen. Ondertussen is vooral de vraag... waarom heeft Geert Wilders de stekker eruit getrokken? Ja, en hoe gaat het nou verder in vredesnaam met Wilders en met de PVV? Michiel Breedveld die is NOS-verslaggever en PVV-watcher in Den Haag. Michiel, goedenavond. Goedenavond. En Stuart van Linde, politiek columnist en oprichter van de G500. Goedenavond. Hoi Willemijn. Heren, hallo. Michiel, uh, liep jij ook rond met zo'n zo strak verhagen bekje... toen je het hoorde zaterdag? <laughs> nou, ik was wel verbaasd, ja. Vooral dat het zo snel ging. Maar de vraag die jij opwerpt, uh, waarom heeft Wilders uh, uh, uh, de stekker eruit getrokken? Dat is een, vooral een vraag, denk ik, die de onderhandelaars zelf zouden moeten beantwoorden. Want ja. uh, de verbazing, lezend op het gezicht van Verhagen en Rutte, denk ik... wat hebben jullie zeven weken bij elkaar aan tafel gedaan? Ja, wat bedoel je daarmee? Zij weten het niet, ik weet het wel? Nou ja, wat ik er zelf al eens een keer heb horen zeggen... en wat hij dus kennelijk ook daar aan tafel heeft gezegd... het landsbelang interesseert me geen bal, het gaat mij om mijn achterban. Ja. En dan denk ik, ja, als iemand met zo'n inzet aan tafel zit... dan verschilt dat toch wel heel, heel erg van uh, de inzet die CDA en VVD ja. hebben. Die toch nog wel ergens... Kijk, politici zijn altijd opportunisten... Uh, dat wetende uh, zijn dit toch wel partijen... die ergens nog wel stappen willen zetten in het landsbelang. Ja, en kennelijk de PVV dus niet. Ik moet eerlijk zeggen, ik las het in een Volkskrant. Letterlijk dat wat jij nu zegt. En ik dacht, nou, ben ik zo naïef nou? Of, ik, ik was helemaal van, het, het chinesme stortte zich over mij uit. Ik dacht nou, ja. jeetje. Had ik ik moet verwacht. het wel een beetje relativeren hoor. Want ik denk dat elke politicus uh, uiteindelijk wel kiest voor het eigen belang, voor de macht en dus voor de eigen achterban. Voor ja, maar stemmen. dat je er dan vooruit komt, dat ja. is wel ernstig. Nou ja, je kunt ook zeggen dat het een, een soort schrikbarende eerlijkheid ja. is van Wilders. Ja. Maar als je met zo'n inzet een gesprek ingaat over een pakket van maatregelen, belooft dat natuurlijk weinig goeds. Dus vandaar ook ja. de vraag: waarom zijn zij zo lang doorgegaan met iemand die eigenlijk, want CDA'ers en VVD'ers hebben eigenlijk nooit geweten wat ze aan hem hadden. En dat blijkt dus nu. Die rekening hebben ze nu gekregen. Maar jij bedoelt dus, en, en Sievert, ik neem, neem aan dat jij het uh, daarmee eens bent... hij heeft echt wel bewust de stekker eruit getrokken. Nou, heeft... nou, volgens mij ja. kun je geen andere conclusie trekken... dan dat dit een bewuste actie is. Maar, van, uh, maar ver van tevoren ingezet en echt niet pas op die zaterdag besloten. Nou, om zijn woorden te herhalen. Um, Paul Janssen, een briljant politiek commentator in de Telegraaf... die heeft ook in een interview met hem dat ook besproken. En toen heeft Wilders al gezegd dat bij hem het partijbelang... boven het landsbelang gaat. Dus op zich, dat verraste me niet. Alleen de consequentie daarvan is natuurlijk wel dat je op een gegeven moment... als het echt spannend wordt en het land staat op het spel... en dat is op dit moment het geval, het is uitermate gevaarlijk wat er nu uh, politiek gebeurt. Ja. ja, dat het ook echt, echt zeggingskracht krijgt en ook een realiteit wordt. En de kracht daarvan, ja, die, die, volgens mij, hebben we die onderschat bij Wilders. Ja. Maar, uh, Michiel, wat is dan het partijbelang? Er wordt gezegd van, ja, er de, de, de dreigt een opstand in zijn fractie. Uh, niet alleen uh, Heron Brinkman was degene die uh, er niet zo zin meer aan had. Nou, er zijn er wel meer. wel meer. Maar is, we, het verhaal is nu, of een van de theorieën is, hij heeft de boel opgeblazen uh, zodat hij straks bij een nieuwe verkiezingen een aantal van die uh, mensen die die niet moeten van de lijst kan afhalen en met lekker een vers clubje... Nou, dat lijkt me kan, weer kan doorstarten. Lijkt mij iets te eenvoudig. Uh, dit verhaal duikt elke keer op, want er zouden ook vijf Kamerleden zijn geweest die gedreigd hebben met opstappen als Geert Wilders akkoord zou gaan met dit pakket maatregelen. Ook dat hebben wij nergens bevestigd gekregen en er is één website die dat meldt, uh, waarvan ik weet dat hij hele goede contacten heeft met Hero Brinkman, omdat hij ook degene was die als eerste kon melden dat Hero Brinkman de fractie zou verlaten. Dus ik weet niet wat zijn bronnen verder nog zijn. Welke, welke site is dat? Uh, de dagelijkse standaard komt telkens met dit verhaal van die vijf. Vandaag ja. dus met het verhaal uh, dat er uh, dus grote, grote schoonmaak, bijltjesdag, bij de PVV zou komen. Maar even daarop redenerend, als dat een reden is om te stoppen, is dat tekort door de bocht. Wat wel het geval, wat wel het geval is, ja, ik denk dat dit de opzet is naar waar we heen moeten, wat wel het geval is, is dat de partij langzaam, uh, dat hij de grip aan het verliezen was, langzaam uit, hem, uit elkaar aan het vallen was. Als we kijken naar de provincies, het Limburg, waar ruzie is tussen de gedeputeerden en de fractie, als we zien in noord Holland, met uh, uh, Brinkman. als we kijken naar uh, alle andere provincies, uh, ik geloof dat er wel vijf of zes uh, provincies zijn waar uh, fractie, uh, uh, statenleden zijn weggelopen, zijn eigen fractie, het boek wat is uitgelekt, voortijdig, want dat zou hij op 1 mei presenteren, kortom, hij had de controle niet meer, en dan is het heel lastig om zo'n pakket ma maatregelen, uh, ja, om daar steun van te krijgen van je partij en de boel bij elkaar te houden. Dus dan maar liever, ik verlies de grip op mijn eigen mensen, op mijn eigen partij, waar ik eerst altijd de, de grote baas was, dan maar opblazen. Want ik, ik zie niet zo in wat hem nou, uiteindelijk dit, dat oplevert. Dan. Dit, dit vraagt heel veel van je partij. En als je daar dus niet op kunt rekenen... als je daar niet zeker van bent, dan ga je dat avontuur niet aan. En dan zeg je van, weet je, kies eieren voor mijn geld. Ook al betekent dat dat ik in een volgend kabinet zeker niet zal zitten... maar dan kan ik de zaak hergroeperen. Ja, en misschien dat? dus toch een gro groot schoonmaak. Ja. Nou, ik vind deze analyse eigenlijk niet zo heel realistisch. Eigenlijk bedenk je dan vanuit uh, Wilders die vanuit de macht denkt van hoe kan ik de macht behouden? Dan heb ik een schoonmaak binnen mijn partij nodig. En als dan het resultaat is dat je uit de macht stapt, dan was die schoonmaak ook niet meer nodig geweest. Um, dus ik ik zie dat niet 1, 2, 3 uh, gebeuren. Wat ik wel zie is um, dat dit verrassend lang goed is gegaan bij uh, Geert Wilders. Um, dat het al langer uh, borrelt, dat dat net goed ging. Um, en dat het volstrekt onduidelijk is of hij nou wel of geen steun binnen zijn partij heeft. Dat coalitiepartijen dat niet weten. Dat op het Binnenhof uh, er heel veel vraagtekens over de toekomst van Geert Wilders wordt gezet. Ook binnen VVD en CDA kringen. Dat ze dat, uh, zijn eigen persoonlijke ambities ook niet meer kennen. Um, maar aan de andere kant... ja. Wat doet het er eigenlijk toe? Hè? Wat de beweegreden is geweest. Waarschijnlijk is het toch wel irrationeel, emotioneel en uh, um, ja, een, een, een besluit van het moment geweest. En dat tekent maar weer waarom ja, we dit avontuur nooit hadden moeten hebben. Ja, nou ja, waarom is het. Uh, iedereen wil het natuurlijk heel graag weten. En het is denk ik ook wel van belang uh, of, je, of hij na, hierna nog ja, te vertrouwen is. Of, niet. Nou, of, of, je, of, is je, of je nog iets aan hem hebt, politiek gezien. Eén ding is duidelijk: uh, het politiek vertrouwen in Geert Wilders is helemaal weg. Niet alleen in de Kamer, maar ook, ik weet niet of je vandaag de van de Telegraaf heeft gezien. Ja, dat, uh, Meestal mails. Ja. Uh, uh, vandaag was het Wilders stort het land in crisis. Elke keer op de website een nieuw verhaal. De dagelijkse standaard. Uh, het werd al dat blog even genoemd. Het voelt zich ook redelijk uh, um, in het pak genaaid. Uh, ik denk dat het uh, politieke steun de komende jaren weg is. Maar laten we even naar de andere kant kijken. Hè, nu komen de verkiezingen aan uh, en laten we daar eens over hebben of dat nou eigenlijk wel zo wenselijk is. Want dat is wel wat Wilders ons nu gebracht heeft. Ja, ik weet waar je naartoe wil, Siebert. je wil gaan. En ja. <laughs> daar gaan we het ook inderdaad even over kan hebben. Kan Siewert nog een partij oprichten, <laughs> hè? Uh, Siebert, jij hebt vandaag een brief gestuurd naar alle bewindslieden... en alle Kamerleden, van uh, wacht nou even met die verkiezingen. Misschien kunnen we er op een andere manier uitkomen. Ja, ik werd vanochtend wakker en toen opeens was de ministerraad vervroegd. We zijn in alle vroegte hebben een brief gestuurd naar zowel de leden van de ministerraad als naar de Kamer. En eigenlijk de vraag gesteld: stelt welk probleem lossen wij nou eigenlijk op met verkiezingen op dit moment. Er ligt een mandaat van de kiezer, nog geen twee jaar oud. Er liggen nog steeds meerderheden in de Kamer waarmee je een deel van het Katshuisakkoord kan uitvoeren. En bovendien wat is blijven liggen ook nog kan oppakken. Het is nu aan de Kamer om aan zet te zijn. En als je op dit moment heel snel verkiezingen gaat laten plaatsvinden, dan komt er alleen maar snel. Stilstand. En het gekke ja. is ook, van, vanmiddag was er een overleg van de fractievoorzitters. Daar hebben uh, Roemer en Samson de VVD een beetje uitgedaagd... van nou, uh, durf je nou ook verkiezingen te hebben? Uh, maar waarschijnlijk is er helemaal geen meerderheid voor. Dus morgen in de Kamer zou het mij niets verbazen... als de Kamer vraagt om die verkiezingen inderdaad later te plaatsen... en niet nu in één klap met een demissionair kabinet... de stilstand in uh, te gaan fietsen. En dat is heel gek eigenlijk, dat daar geen duidelijkheid over is nu. Maar goed, even naar wat jij wil. Jij wil, uh, jongens, in godsnaam, stap over je eigen schaduw heen... handje schudden... En uh, probeer met elkaar in ieder geval een pakket op tafel te krijgen van bezuinigingen. Wij, wij, wij roepen eigenlijk Kamerleden op, op hun eigen eten, hun eigen mandaat. Dat ze zich verbinden in een oranje coalitie. Willen hervormen, nog zaken willen doen. Een begroting willen neerleggen. En zeggen, nou die verkiezingen die komen er sowieso wel aan. Laat dat later even gebeuren. Nu eerst doorpakken. Doen we dat niet. Dan komt echt de economie op het spel te staan. Heel gevaarlijk. Ga daar niet mee spelen. Hè. We oh. hebben de afgelopen 100 weken, 46 weken niet geregeerd. Daar kun je niet nog een keer 30 weken stilstand op zetten. En wanneer, en wanneer je in dan verkiezingen? Wat jou betreft? Uh, nou ja, dat zou het najaar kunnen zijn. Het zou ook zelfs nog volgend jaar kunnen zijn dat je deze begroting afmaakt. En ja. uh, volgende lente die alweer klaar zit voor volgend jaar. En dat je dan de kiezer laat spreken. Maar de Kamer heeft al een mandaat van de kiezer. Er zijn meerderheden. Het kabinet is niet gevallen. Er is dus kortom nog een werkende politieke constructie. Ja. En de Miguel Tweede Kamer zelf moet het ook oppakken. Werkend? Nou ja, ik doe het, het kabinet kan blijven zitten zolang er geen motie van wantrouwen is ingediend waren het niet dat dit kabinet zijn ontslag eigenlijk al aangeboden heeft. Dus dat is een eerste obstakel. Dus het kabinet kan niet lang meer blijven zitten. Nee. Tweede is natuurlijk dat... Um, uh, kijk, wat bedoeld en uh, Natuurlijk zou je dat verwachten van uh, verantwoordingsvolle politici... dat ze over hun eigen schaduw heen stappen... en in het landsbelang uh, een goede begroting voor volgend jaar in elkaar timmeren... met in ieder geval een bezuinigingspakket om uit de problemen te blijven. Maar het is maar, verkiezingsijs. Ja, precies. Uh, er is inderdaad een kans dat een aantal partijen dat zullen gaan doen. Uh, ik denk daarbij aan D66, ChristenUnie, GroenLinks wellicht. Nou, en ook de zittende partijen CDA en VVD met hun ministers... zullen daar wellicht toe genegen zijn. Maar de PvdA maar, heeft er geen zin in. Nou, kijk, het grote probleem is, zij kunnen dat wel doen. En misschien laten ze zich ook wel verleiden. Misschien moet het ook wel. Uh, maar aan de andere kant, zij verbinden zich daarmee in één klap aan een pakket bezuinigingen... waar ze direct op afgerekend worden... in een verkiezing die daarop gaan volgen. Terwijl ah, andere, andere partijen, zoals de PVV, de handen vrij hebben... en daar vrijelijk tegen oh. aan trappen. Ik wil nog even, je zegt de PVV die de handen vrij hebben... Even, even nog over de PVV. Hè. Um, jullie zeggen net van, ja, forget it, um, die, uh, die komen nooit meer in de macht. <tus> die blijven voor eeuwig in de oppositie. Kai van der Linden was gisteren bij Brandpunt heel stellig... van over en uit met de PVV, want mensen zullen nu doorhebben... Uh, als ik erop stem, het is een stem op een protestpartij en dat heeft nooit nou, het, meer zin. Die komen nooit meer aan het regeren toe. Het CDA wilde ook nooit meer met de Partij van de Arbeid en dat komt toch ineens een stap dichterbij na vandaag. Ja, dus het dat is, dat is echt niet over en uit met de PVV? Nou ja, wel bij een volgend kabinet, dat weet ik wel zeker. Omdat ja, zo'n klap kom je niet uh, in een paar jaar te boven. Maar ja, ik bedoel, na elke verkiezing is er een nieuwe realiteit. Dus. Uh, niets is in beton gegoten in Den Haag, echt niet. Dus gewoon de, even de oppositie in en wie weet dan over ja. vier jaar... of hoe snel tegenwoordig we elke twee jaar verkiezingen. dus hè? <laughs> ja. het, kan, het kan heel hard gaan. Siebert, jij hebt die brief gestuurd vandaag hè, voor de Oranje-coalitie. Mm -hmm. Heb je daar nog reacties op gehad? Ja, zeker. Uh, we zijn vandaag de Kamer ingegaan en um, er was eigenlijk best wel veel enthousiasme. Dus let hem morgen even goed op op oranje accenten en buttons in de Tweede Kamer. Ik ben zeker <laughs> ervan dat die daar zullen komen. Um, Had je, als je ook zijn... naar die, de, de, de ook een oranje stopdas Ja, die stuurt. heeft een ja, oranje das van... aangedaan ja. vandaag. Dat, was, ja. dat die was helemaal in onze lijn, daar was ik helemaal blij mee. Ja, dat is blij. Uh, maar uh, ik, met Michiel Breedveld ben ik het toch niet helemaal eens. Ik, ik was vandaag in de Kamer, ik heb met van, van Hero Brinkman tot Ari Slop, tot mensen van het CDA even gesproken. Het zou mij toch niet verbazen als er morgen in meerderheid, een krappe meerderheid in de Kamer... toch gevraagd gaat worden voor latere verkiezingen. Omdat eh, die bezuinigingen die, die zouden gaan komen... Daar heeft de kiezer zich al over uitgesproken. Die heeft al op die partijen gestemd. Dus die hoeven niet met gezichtsverlies naar de kiezer. Die kunnen gewoon zeggen, ik heb uitgevoerd wat ik heb beloofd. Uh, en alles wat extra is, dat kan bij verkiezingen aan de orde komen. Maar tot die tijd, op de woningmarkt, op de arbeidsmarkt... daar liggen ja. al meerderheden die ja. al ja. naar de kiezer zijn geaccordeerd. Dus... Punt, punt is juist dat, dat extra's echt hard nodig is. Om, anders kom je niet aan 15 miljard. Plus nog eens een keer dekking voor de 18 miljard die al staat. Hè. Vergeet dat niet, want Wilders, Wilders gedoogt niet meer. Ik ben geen gedoogpartij hij heeft hij afgelopen zaterdag gezegd. Dus dat betekent dat het pakket wat er nu al ligt ook geen steun meer heeft. En daar komt dus nog eens een keer 15 miljard bij. Dus dan hebben we het over 32 miljard, uh, 33. Kortom, Michiel denkt ja, verkiezingen ergens in september. Denk, dan denk ik, en van Sievert mag nog wel even wat langer duren. Toch Prima. heren? Cool. Ja, zoiets. Ja, zoiets. <laughs> zoiets. Formeren in de herfst. Uh, dat wordt weer bibber op het Binnenhof. Forme ach, ach, die benen net vanaf daar. Wordt het <laughs> ja. net lente, dan zit je thuis. Ja, ja. ja. Heren dank. Oh. BNM Today. Willemijn Veenhoven. Tijd voor het laatste woord. En vandaag uh, is de eerste burgemeester van Groningen Peter Rewinkel Wat denkt een PVV-kiezer als hij de uitspraak van Geert Wilders leest? De belangen van de bevolking interesseren me geen bal. Ik ben uitsluitend geïnteresseerd in de belangen van mijn kiezers. Ik zou als PVV-kiezer denken... hij is alleen geïnteresseerd in mijn stem, helemaal niet in mijn belang. Maar ik ben geen PVV-kiezer. Sterker nog... ik kan me niet eens in de PVV-kiezer verplaatsen, merk ik. Camara Jandina Jan Er is paniek. Mark Rutte heeft zijn ontslag ingediend. Wat gaat er gebeuren met het land? Ik zeg, luister, Mark, sowieso, naar de UUV, meteen, solliciteren... Net zoals elke Nederlander, bij de McDonald's of Fried Chicken. En te weten dat je ontwetend bent, is het begin van alle wijsheid. En pas als je dat snapt, dan pas kan je het land gaan leiden. Jandine voor de president. Flappy wijsheid, mensen. En als laatste ontwerper Hans Eubink. Afgelopen week was ik in Portugal aan het werk aan de nieuwe collectie. Ik zag hoe ieder voor zich probeerde er het beste van te maken. Dit weekend merkte ik dat er hier in Nederland ook van alles los was. Laten we proberen niet voor onszelf, maar voor het landsbelang te kiezen. Dat was hem weer. BNN Today voor vandaag. Morgen zijn we er niet. Overmorgen zijn we er ook niet. Ondertussen voetbal. Dus we zijn er donderdag weer. Wil je ons niet missen? Dan kan je even naar Facebook gaan. Facebook.com/bNN Today. Zie je vanaf morgen ook dat fantastische filmpje van Bart Constante hier vorige uur live optrad. Zal meteen langs de lijn met de Robert Meder. Veel plezier met hem. E en.